Zes uur. Het NOS-journaal. Dick Terhark. Hark. Nachtelijke zoekactie Japan naar slachtoffers en overlevenden. Verhagen erkent schende van Libisch luchtruim... en Bob de Jong wereldkampioen op vijf kilometer.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 In de miljoenenstad zijn volgens het Japanse Nationale Persbureau... Tot nu, toe, tot nu toe 137 doden gevonden. Ze zouden zijn verdronken. Ook worden veel mensen vermist. Na de eerste beving van 8,9 op de schaal van Richter... zijn nog ruim 80 naschokken gevoeld. Veel van die schokken waren ook zwaar. De tsunami heeft een kuststrook van meer dan 2000 kilometer getroffen. Een groot deel van de stad Kesenuma in het noorden van Japan staat in brand. Het vuur ontstond doordat er olie en gas lekte uit beschadigde auto's. De brandweer heeft veel moeite om de enorme brand te blussen. In het gebied bij Fukushima, waar een kerncentrale staat, is een dam doorgebroken. Vermoedelijk zijn tientallen huizen daardoor weggevaagd. De Nederlandse ambassade in Tokio heeft contact gelegd met elf Nederlanders die in het zwaarst getroffen gebied zijn. Met veertig anderen is nog geen contact geweest. De ambassade gaat ervan uit dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn.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 De A27 bij Gorkum in de richting van Utrecht is tot zeker 7 uur vanavond afgesloten. Er is een ongeluk gebeurd waarbij drie vrachtwagens betrokken waren. Een van de chauffeurs raakte bekneld. In de omgekeerde richting staat een file van kijkers. Schaatser Bob de Jong is in Insel wereldkampioen geworden op de 5000 meter. Hij was twee seconden sneller dan de Zuid-Koreaan Sung Hoon Lee. Brons was voor de Rus Skobrev. Walter Oldenheuvel, Walter Oldenheuvel werd zevende. Jan Blokhuizen werd gedisqualificeerd. Het is de vijfde wereldtitel uit de loopbaan van de Jong. De laatste won hij zes jaar geleden. Bij de vrouwen was er een volledig Nederlands podium op de 1500 meter. Irene Wüst won goud voor Diane Valkenburg en Jorien Voorhuis. Op de 1000 meter bij de mannen waren er ook twee Nederlandse medailles. Kjeld Nuis en Stefan Groothuis eindigden achter Sony Davis als tweede en derde. Het weer dan nog, vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen is het erg zacht, met maximaal rond 13 graden. De bewolking neemt in de loop van de dag toe. En tegen de avond is er kans op wat regen. Zondag is het opnieuw zacht en valt er van tijd tot tijd regen. awb verkeersinformatie Op de wegen rond Breda en Gorkum is er veel vertraging... na een ongeluk op de A27 bij Gorkum. Ook op de A59 staan lange files, want ook daar zijn ongelukken gebeurd. Op de A15 Europort Rotterdam staat tussen Hoogvliet en Vaanplein 5 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 10 kilometer file. De weg is bij de brug bij Gorkum dicht na een ongeluk... met drie vrachtwagens. Er staat daar ook een file op de A27 van Utrecht naar Breda... voor de brug bij Gorkum 8 kilometer. De A59 Os richting Zonzeel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht tussen Te Heiden en Knopend Zonzeel.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 En Robert Meder. Japan probeert de nacht door te komen. De zoektocht naar slachtoffers gaat door. En de landen die grenzen aan de Stille Oceaan houden hun hart vast. Het laatste nieuws uit Japan. Katrien Straatman van de Buitenlandredactie is hier binnen. Katrien, want wat opviel was dat het aantal doden tot op heden vrij beperkt was. Maar dat begint op te lopen? Het begint nu op te lopen. Ja, er is een nieuwsagentschap in, uh, in Japan die zegt het zal de duizend overschrijden. Zeker 1800 huizen zijn vernield. Dat zegt het ministerie van Defensie. Zijn allemaal nog voorzichtige schattingen natuurlijk. Want we hebben het helemaal niet over de enorme aantallen vermisten. Want er zijn tientallen dorpen aan die kust en steden ook aan die kust. Van, uh, we horen een 2000 kilometer lang die gewoon grotendeels verwoest zijn voor een heel groot gedeelte dus. En om even te vergelijken... de ergste tot nu toe, die was in, uh, in Japan... in 1923 in Kanto... en het waren 140.000 doden. Ik geef het maar even aan om te zeggen dat die was 8,5. Deze was 8,9. Dus om even nog... een vergelijking te maken met hoe het nog... kan oplopen. We weten het niet, maar het is nog heel erg... in het begin geworden. Er wonen ook meer mensen... ondertussen in Japan. Precies. En bovendien... als je die beelden ziet, moet het ook bijna wel. Want er worden echt complete dorpen weggevaagd... op de beelden. Ja, en dat is natuurlijk... je kunt je ook wel voorstellen dat er gewoon nog geen overzicht is. En het is nu ook nacht. Dus het is uh, is onmogelijk om een overzicht te krijgen. Maar ja, er worden, steeds, er worden nu ook al lichamen gevonden. Dus ja, ze beginnen al schattingen te maken. Maar die zijn ja, dat zijn, het is ook natte vingerwerk nog. Maar het, het gaat heel fors worden. Goed, het dodental loopt op. Heb je verder nog uh, zaken? Um, verder kunnen we melden dat wat betreft de westkust van de Verenigde Staten... valt het mee, lijkt het mee te vallen De tsunami zijn, is dat? De tsunami, ja, dat moet ik natuurlijk altijd even erbij zeggen. Want die heeft natuurlijk ook nog heel wat uh, tot gevolg. Of eigenlijk heeft die het meeste tot gevolg, kunnen we zeggen. De westkust van de Verenigde Staten... hebben het over Oregon, Washington en Californië. Ze hebben wel gezegd, grote golven lijkt meer op een storm... zegt onze correspondent, is het laatste nieuws daarvan. Dus ze denken dat het daar allemaal wel mee gaat vallen. Nu gaat het dus richting Latijns-Amerika. En waarschijnlijk is uh, Paaseiland uh, weer bij Chili... is het eerste waar het aan het land zal komen. En daar zijn ook veel mensen in lager gelegen gebieden gedirigeerd... naar hoger gelegen gebieden. Ja, we kunnen nog iets zeggen over de noodbudget... wat waarschijnlijk gaat worden uh, ingesteld. De Japanse overheid wil dat doen. Ze voorzien natuurlijk een enorm economische schade al. Er zijn ook heel veel belangrijke bedrijventerreinen daar in dat gebied gebied wat zo zwaar getroffen is. Maar er zijn ook autofabrieken, even een vergelijking, ja, Honda en Toyota, deels productie stilgelegd, ook elektriciteitsbedrijven, olieraffinaderijen, ligt allemaal stil, vliegvelden ook, Sony heeft zes fabrieken gesloten. Um, nou, de economische schade zal ook enorm zijn, maar ook, uh, ja, er moet ook gewoon een noodplan komen, een, een noodplan om gewoon uh, de noodhulp te kunnen bieden en ook straks de economie weer op gang te brengen. Daar zitten ze nu ook al heel erg over te na te denken, hoe gaan we dat financieel doen in de laatste um, uh, erge aardbeving in Kobe. De vergelijking was toen al 100 miljard euro schade. Hm. Dit is dus nog veel groter. Ga er maar aan staan. Dankjewel voor dit moment, Katrien Straatman. De plaatsvervangende ambassadeur van Nederland in Japan die is uh, even gaan slapen. Uh, na een hectische dag, ongetwijfeld. Ze wordt vervangen door Gertie Mulder. Goedenavond, mevrouw Mulder. Goedenacht voor u. Goedenavond. Ja, de ambassade zocht. We uh, hebben begrepen nog contact met 40 Nederlanders in het getroffen gebied. Is er contact geweest? Uh, ja, we hebben inmiddels. Uh, 20 Nederlanders in het getroffen gebied te kunnen bereiken. En we hebben nog geen contact kunnen leggen met ongeveer 30 Nederlanders die in dat getroffen gebied wonen. Mm -hmm. Hoe goed doet u dat eigenlijk? Wij doen dat per telefoon. Mm -hmm. En dat is meteen ook waarom het niet per se hoeft te betekenen dat er iets met deze mensen is. Omdat het telefoon, telefoonverkeer nog steeds erg moeilijk is. Ja. Hebben zich ook mensen bij u gemeld? Ze hebben zich ook mensen bij u gemeld, in het algemeen eigenlijk allemaal, om te zeggen dat ze ongedeerd zijn. Ja, dus dat is in ieder geval goed nieuws. Hoeveel mensen hebben dat u gebeld? Dat is ge in ieder geval goed nieuws tot dusver, ja. ja. Hoeveel mensen hebben u gebeld? Uh, ik denk dat we ongeveer een, een telefoontje of dertig hebben gekregen. Hm. En iedereen dus uh, is... Uh, uh, niet, er is niemand gewond, om maar zo te zeggen? Nee, we hebben nog geen berichten van verwondingen of andere... ...andere zaken. Uh, natuurlijk zijn veel, werden veel mensen ook met het ministerie in Den Haag... Ja, dat... ...die uh, vragen hebben over mensen waarvan ze weten dat ze in Japan zijn. Wat voor rol heeft u nog de komende, wat zullen we zeggen, dagen? Wij blijven proberen contact te leggen met de Nederlanders in het getroffen gebied. En wij, uh, wij uh, ook al is dat uh, moeilijk... ...we doen het per telefoon of per e-mail... ...en ook via de contactpersonen ter plaatse... En uh, verder uh, we hebben een crisisteam ingericht. en uh, we blijven daar we blijven 24 uur per dag hier om uh, mensen te woord te staan en de mensen eventueel ook bij te staan als dat mogelijk is. Ja, dus uh, de belangrijkste taak van u op dit moment en uw team is om mensen via de telefoon te adviseren over wat nu te doen of wat juist niet te doen. Ja, tot dusver hebben we dat nog niet hoeven te doen, want zoals ik zei, uh, de meeste mensen die, alle mensen die belden, waren in de orde. maar hm. dat is inderdaad. Uh, de ja, Dank u vriendelijk. Gertje Mulder was dat plaatsvervangend ambassadeur van Nederland in Japan. De meeste ja. Nederlanders in Japan bevinden zich buiten het getroffen gebied. Maar ook zij hebben de beving gevoeld. Geert de Bo bijvoorbeeld. Hij maakte angstige momenten mee. Wij wonen op de enewerpse verdieping van een wolkenkrabber in uh, Tokio. Uh, en uh, werden opgeschrikt door plotseling een uh, uitbeving uh, met een kracht die nog nooit gevoeld hadden. Uh, zoals het gebouw heen en weer ging, dacht ik echt: van uh, dit is het einde, dit, dit houdt dus zo'n gebouw nooit. De wolkenkrabbers is blijven staan, mede doordat er bij de bouw rekening wordt gehouden met natuurrampen. Maar zelfs dan is het niet zeker dat alles overeind blijft. Jan-Willem Smit zag met eigen ogen hoe gevaarlijk het kan zijn. Ons gebouw is ongeveer zes etages hoog. En naast ons staan gebouwen van ongeveer tien etages hoog. En zit er zit ongeveer een halve meter tussen. En die gebouwen die, die, die schudden zoveel dat ze zeg maar tegen elkaar aanbosten. Japanners zijn wel wat gewend, dus ze maakten zich in eerste instantie niet al te veel zorgen. Mark Wesseling, ook in Tokio, werd gerustgesteld door de mensen op straat. Totdat ook zij merkte dat dit geen doorsnee-aardbeving was. Een Japanner keek mij eerst nog lachend aan en zag mijn verschrikte gezicht ongetwijfeld. en dus zei, <laughs> earthquake... Maar toen werd het zo heftig dat ook zijn gezicht nogal uh, betrok... en hij me mee sleurde uh, de weg over naar het midden van de weg... aangezien we tussen twee enorm hoge gebouwen stonden. En op dat moment uh, kwamen mensen uh, schreeuwend uh, de, alle gebouwen uitgelopen... en vielen mensen om, uh, omdat ze in evenwicht simpelweg verloren. Het was een uh, angstig uh, tafereel. Na de eerste klap bleven de grond en de gebouwen schudden door naschokken. Dat had zijn effect op Bastiaan van Schaik. Je wordt heel misselijk van die aardbeving zelf. Dat is ongelooflijk. We zijn wel een paar uur daarna nog misselijk geweest. Want je wordt echt gewoon flink door elkaar heen geschud. En dat is inderdaad het gevoel alsof je op een boot staat met een schip... en een heftige storm staat. De openbaar vervoer in Japan kwam tot stilstand. Er reden geen treinen of bussen. Een ramp voor de hoofdstad. Het grootste gedeelte van de mensen die in Tokio werkt... maakt gebruik van het openbaar vervoer. Het gevolg: overvolle en verstopte straten. Auto's komen niet meer vooruit en dus heeft een taxinemer ook geen zin. Jan-Willem Smit koos ervoor om naar huis te lopen. Een trip van twee uur. En onderweg zag hij wat zo'n verkeersopstopping voor gevolgen heeft. Alles staat vast. En um, we zijn dus door Yogi Park ingelopen. We kwamen op een gegeven moment een auto tegen. En er was een, een vrouw aan het bevallen in een taxi. Ja, je vindt het niet, dat is waarschijnlijk... Maar ze niet naar het ziekenhuis, want alles, alle wegen staan vast... en um, de ja, ambulance kon er niet bij komen. Straks Bob de Jong, de winnaar van het goud op de 5 kilometer. Maar eerst verkeersinformatie, Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staat nog 100 kilometer file. Op de wegen rond Breda en Gorkum is er veel vertraging na een ongeluk op de A27 bij Gorkum... En ook op de A59 staan lange files, want ook daar zijn ongelukken gebeurd. De A1 Amersfoort richting Amsterdam gaat vanavond om 9 uur tot maandagochtend 5 uur dicht tussen de knopen Diemen en Watergraafsmeer. Dat komt door werkzaamheden. Verkeer wordt bij knopen Diemen omgeleid over de Gaspadammerweg. en verkeer in de regio's Amersfoort en Hilversum wordt omgeleid via Utrecht. Afgelopen weekend zorgde dezelfde afsluiting voor veel vertraging. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten en Robert Meder. We zijn gewaarschuwd. De situatie in Japan wordt natuurlijk ook door Japanners in Nederland gevolgd. Dat zijn zo'n 6.000 mensen die hier in Nederland wonen. De verhalen die onze verslaggever vandaag hoorde waren allemaal hetzelfde. Liever geen bezoek aan huis. We weten nog te weinig. We hebben nog geen contact kunnen leggen. En onze gevoelens over wat er is gebeurd, die houden we liever voor onszelf. Uiteindelijk was onze verslaggever Jeroen de Jager wel welkom bij mevrouw Van Santen. Ze is Japanse en getrouwd met een Nederlander. Kijk, via de satelliet naar de Japanse televisie met mevrouw Chie van Zanten. Beetje dezelfde beelden als die we in Nederland ook zien. Die vloedgolf die daar die bouwlanden overspoelt. Hè? Het is bizar... Als je het ziet. Well, very frustrating because I can't do anything, eh? uh, Just to watch. Frustrerend als ik naar die beelden kijk, want ik kan helemaal niks doen. Ik zit hier maar en ik zit maar televisie te kijken. Aan de andere kant, mensen in Japan zijn gewend aan aardbevingen en zijn er in die zin op voorbereid. Maar ja, dit, dit is echt een ramp met die tsunami erbij. It's a really disaster. Oh, Ze yeah, They are still uh, uh, telling people to go up because tsunami might come. De televisie wordt dus ook gezegd nog steeds tegen de mensen gegaan naar hoger gelegen gebieden. Want er kan nog een tsunami komen. En mensen zijn dus ook aan het hamsteren. Is no moment of the ja, Deze meneer van uh, de regering die zegt iets over de nucleaire installatie die in brand staat waarschijnlijk. En uh, roept mensen op te evacueren in een bepaalde straal rond die nucleaire installatie. Installatie. Of course, especially for the people very uh, by, ne? Waar staat die kerncentrale? Where exactly is that nuclear plant? That nuclear... Northern part of Tokyo. Het is een andere provincie. Het is niet de prefectuur Tokio. Maar ja, je weet het nooit, als daar iets fout gaat met die kerncentrale en de wind staat verkeerd, dan kan dat gevolgen hebben voor Tokio. I have lived in Japan 40 jaar. I never had Mevrouw van Santen zegt, ik heb 40 jaar in Japan gewoond en ik heb nog nooit zo'n grote aardbeving uh, meegemaakt. Uh, elke dag is er wel iets te voelen. Maar zo groot als deze, nog nooit. Dit is de grootste in 150 jaar, zegt ze. Especially, especially when you have a family there. you really worried. Yeah. Yeah, yeah. Haar zoon en schoondochter en haar uh, en de kleindochter wonen in Tokio op dit moment sinds. October. I worry especially about my uh, daughter in law. Why? Well, she's a British. I think she never had this experience, right? So I think she must be very very scared. En mag ze maakt zich vooral zorgen om haar schoondochter, een Britse die dit nog nooit heeft meegemaakt. Heeft u contact gehad al met ze met uw zoon of schoondochter? My son, yes, just uh, a little time ago. Ze heeft contact gehad met haar zoon, daar is het. Goed mee. Maar haar schoondochter die is in Tokio. Ze is in de town En they could not go home. No train, nothing. Die was in Tokio tijdens de aardbeving. En het is nu, nou, ruim zeven uur later. Ze is nog steeds niet thuis. En ze is daar met die kleine, met dat kind. Want er is helemaal geen openbaar vervoer. Het ligt allemaal plat. En ze heeft er ook nog niet bereikt. Dus dat is nog even de vraag: hoe laat hij thuis zal komen? I feel really sorry en ja. De Japanse televisie nu, kaartje van Japan, van het getroffen gebied. Ja, waar staat aangegeven precies uh, hoeveel kracht de aardbeving op bepaalde plekken had. En wat het effect is geweest van de tsunami in, uh, over die hele lengte van 800 kilometer. Er zijn tot nu toe, geloof ik, 32 doden gemeld. Denkt u dat er dat veel meer worden? A lot more. I veel meer, ik denk so Want de hele stad... Was, uh, washed out also. Nee, het worden er veel meer, veel meer doden. Alleen al uh, het schip wat bijvoorbeeld gezonken is, honderd mensen aan boord. En er is een hele stad, dorp, stad weggevaagd. Ja, en die zijn nog allemaal niet meegeteld, dus er worden veel meer doden. My son living in Paris. All my daughter in the baby came home now. So now in United I feel so happy. Eindigen we met goed nieuws, want er is net een berichtje binnengekomen via de zoon in Parijs. Dat de schoondochter die aan het lopen was in Tokio net thuis is gearriveerd met haar kindje. De reportage bij mevrouw van Zanten thuis. De was verzorgd door Jeroen Diaga. Het was een bijzondere dag voor het Vaderlandse Schaatsen. Op de 1500 meter bij de vrouwen. Drie medailles. Wüst, Valkenburg, Voorhuis. 1, 2 en 3. En dan vervolgens op de 1000 meter. Nuis en Groothuis. Tweede en derde. Achter Davis die het goud pakte. En vervolgens kwam die 5000 meter. En die werd gewonnen door Bob de Jong. Prachtig. Op die WK-afstanden in Inzel. De vijfde wereldtitel in zijn lange carrière. Jeroen Stekelenburg sprak met de Jong. Bob gefeliciteerd. Moest dit van diep komen? Ja. Vorige week in Heerenveen ging het niet veel makkelijker. Toen kon ik al vrij goed uh, beginnen de te bouwen. Ja, nu was het... Uh, dat ik op de kruising even bij het koopbrus uh, een paar keer flink moet aanzetten om er goed voor te komen. Ja, toen reed ik niet goed. Toen ik er bij was, ging goed rijden en dan, uh, dan zie je die rondetijden naar beneden vliegen. Ja, want dat, het, dat het moeilijk kwam vandaag is het verhaal van de eerste helft van je race. Maar daarna is het, uh, ja, zijn de rondetijden geweldig. Is het dan ook genieten voor jou? Ja,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 Maar ah, dat kan ik wel. Nee, in Herenveen had ik die tijd vorige week gereden en uh, het is hier beter. Dus daar schrok ik zeker niet van. Ja, je beste afstand komt nog. Morgen de tien en uh, kijken of we daar nog een uh, titel kunnen pakken. Maar uh, eerst de hulder en daarna goed uitwerken. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dat was Bob de Jong tegen Jeroen Stekelenburg. Morgen de duizend meter voor vrouwen. De tien kilometer hoorde u net al voor de mannen en de vijfduizend meter voor de vrouwen. Allemaal hier te volgen op Radio 1. Voor het personeel van MSD Organon in Klo Os gloort er weer een sprankje hoop. De rechter heeft vanmiddag namelijk geoordeeld dat het moederbedrijf Merck duidelijk moet maken waarom een overname eerder werd afgewezen. En als blijkt dat dat onterecht is, dan kan Merck gedwongen worden om weer om tafel te gaan zitten met die partij. Paul Brons, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het besluit van Merck is genomen zonder overleg met ons. en Dat had we gemoeten. Dat, dus, dat moet nu alsnog gebeuren. En met name waren wij erg verbaasd over de opgegeven redenen... omdat die ja, voor ons op dit moment erg ongeloofwaardig ja. voorkwamen. Ja. Nou goed, dan krijgt u de cijfers van Merck. En dan? Nou, Dan zullen wij advies uitbrengen aan Merck uh, over wat, wat wij ervan vinden als, als de advisory body. En die cijfers waren tot nu toe nog gewoon geheim. Ja, die waren nu geheim en die blijven misschien ook geheim... maar die kunnen we nu voor het eerst toetsen. Ja? En dan kunnen we dus ook misverstanden die er mogelijk waren aan de kant van Murk, kunnen we uit de weg ruimen als die er waren. Ja? Ja. Ja. Ja, dus daarmee zijn we terug aan de tafel en uh, kunnen wij uh, mede erover praten. Uh, en en uh, kunnen we ook uh, proberen om misverstanden uit de weg te ruimen... en tot een advies te komen. Nicole van Straat, voorzitter van de ondernemingsraad. Een advies uiteindelijk bepaalt Murk, dus nog wel of dat ze doorgaan met deze deal, ja of nee. Het zal in ieder geval in redelijkheid onderzocht moeten worden. En er zal dus een redelijk advies van onze kant moeten komen. Maar inderdaad, Murk is uiteindelijk eigenaar. En Murk heeft beslist recht als het gaat over het sluiten van een deal. Is het dan niet gewoon heel lastig om een partij waarvan je al weet dat ze het eigenlijk niet meer willen... om die dan toch weer gewoon te dwingen om met die andere partij... En dat zou dan gaan om het Zuid-Afrikaanse bedrijf Aspen om daar dan mee verder te gaan onderhandelen, terwijl het eigenlijk voor Murk al klaar was. Nou, ik weet niet of het voor Murk al klaar was. Het was in ieder geval voor de adviesgroep niet klaar. En we hebben gezegd, wij willen gewoon uh, de cijfers zien uh, van partij X... in uh, het hele onderhandelingsproces, op grond waarvan Murk het heeft afgewezen. En dat is denk ik de eerste stap. Hoeveel tijd hebben jullie daarvoor? Dat is niet helemaal aangegeven. Murk zal met de cijfers moeten komen. En volgens mij staat in uh, de uitspraak dat wij daarna een week hebben... als adviesgroep om advies uit te brengen. Maar voor dat eerste stukje staat geen termijn aangegeven. Is het nu goed nieuws of slecht nieuws voor het personeel? Het is goed nieuws als het ging over deze rechtszaak. Want het betekent gewoon dat we veel meer inzicht krijgen... en dat we mogelijkerwijs nog een deal tot stand zou kunnen, zouden kunnen brengen. Het betekent ook dat mensen, even, dat mensen zullen moeten wachten. Maar uh, dat zal nooit over lange termijn gaan. Uh, want de rechter heeft duidelijk aan ons gezegd... dat wij in ieder geval binnen een week daarover weer advies gaan uitbrengen. Maar eigenlijk zegt u, is er nu wat meer uitstel voor definitieve duidelijkheid? Ik denk dat we gewoon even de komende week of weken moeten afwachten... wat uh, Murk gaat presenteren aan cijfers... En wat dat adviesgroep aan, aan advies gaat uitbrengen. Uh, maar meer dan een aantal weken zal het niet kunnen zijn. En dan uiteindelijk bepaalt Merk. Doen we het? Ja of nee? Merck is de baas. Dat zijn Nicole van Straten. Ze was in gesprek met onze verslaggever Peter van der Meerschout. Morgen komen ze terug naar Nederland. Na een dag bijkomen in Griekenland. De drie militairen die twaalf dagen vast zaten in Libië, ze zijn vrij. Dat is een enorme opluchting voor hun hoogste baas. De commandant der strijdkrachten van UM. Nou ja, we hebben natuurlijk toch wel grote zorgen gehad uh, om de drie collega's die uh, in Libië uh, moesten verblijven. Uh, en we zijn heel erg blij uh, dat ze vannacht vrij zijn gekomen. Uh, blij voor hun, blij voor hun families. Uh, we houden ze nu nog even in uh, Griekenland. Wat doen ze daar? Uh, nou, bij uh, uitzendingen laten we ook mensen uh, eerst adapteren, noemen we dan. Die geven even de tijd om op adem te komen, even de dingen voor zich af te zetten, tot rust te komen voordat ze naar huis gaan. En dat doen we bij deze mensen, die natuurlijk toch een uh, hele indringende periode hebben meegemaakt, doen we dat ook. We hebben een uh, sociaal medisch team die kant op gestuurd, die hun daar eventueel bij helpt. Maar de eerste berichten die ik uh, vanochtend vroeg al kreeg, is dat ze uh, heel helder uit hun ogen kijken. En onder vragen ook? Wat is er gebeurd? Hoe is het fout gegaan? Wat nou, gebeurt al, ook daar? Uh, al, al die vragen komen natuurlijk aan de orde en uh, we zullen op het moment dat we uh, die analyse hebben gemaakt, dan uh, zal er ook duidelijkheid worden gegeven aan onder andere de regering en het parlement. Hoe heeft u die 12 dagen ervaren zelf als hoogste baas van die drie militairen? Nou ja, je voelt je heel erg verantwoordelijk voor al die mensen, dus ook voor deze drie. En uh, we hebben dus uh, heel goed gemonitord wat er allemaal aan de hand was. Gelukkig uh, kregen we een paar keer uh, contact. En daaruit bleek dat ze goed behandeld werden. Dat is dan een, in ieder geval een geruststelling. Maar het blijft natuurlijk een geruststelling in onzekerheid. Uh, en, en dat heeft uh, ons wel geholpen om uh, um, ja, één vertrouwen erin te hebben dat het goed zou aflopen. En dat is dan vannacht ook gebeurd. Kunt u uitleggen waarom ze nou juist nu zijn vrijgekomen? Nou ja, er zijn allerlei speculaties over. En uh, ik kan niet in de hoofden uh, van uh, de leiders in uh, Libië kijken. Dus ik denk dat ik, dat, dat ik daar maar bij weg blijf. Ik hoor heel veel experts daar van alles van zeggen. Maar ik denk dat we dat uiteindelijk van de Libiërs zelf moeten horen. We hebben kranten gezien die op de voorpagina zich identificeerden met de drie. Zeiden onze, onze mensen daar in de klauwen van het monster. We hebben heel veel cynische commentaren gezien. Geklungel, wat een prutsers. Hoe heeft u dat ervaren, die, die reacties in Nederland? We hebben er bewust voor gekozen om geen enkele mededeling te doen. Dan weet je dat anderen uh, allerlei uh, mededelingen gaan doen... terwijl zij eigenlijk niet weten wat er precies speelt. Het zijn dus veel speculaties geweest. Maar steekt dat u als, als er zulke commentaren verschijnen? Nou, je weet dat dat de consequentie is als je stil bent. En ik ben dankbaar voor alle steunbetuigingen die er voor de militairen zijn geweest... en de steun voor de families. Generaal Van Umen, commandant der strijdkrachten... Mart Thijs van de Wiel sprak met hem. Goed. Daarmee komen we aan het einde van een hele dag uitzendingen over Japan. De zware aardbeving, waardoor Japan vanochtend vroeg werd getroffen. De tsunami. Het laatste nieuws daarover is dat het mee lijkt te vallen aan de kust van Amerika. Onze correspondent meldt dat het een soort van zware storm is vooralsnog. En het laatste nieuws is ook wel dat het aantal doden snel aan het oplopen is in Japan zelf. We blijven u natuurlijk op de hoogte houden hier op deze zender op Radio 1. Om te beginnen in het volgende programma, namelijk Avondspits. Alex de Vries, wat zijn verder de onderwerpen? Ja, goedenavond. Straks natuurlijk ook aandacht voor Japan. We doen dit met onze economie, de beurs vooral... en we praten met een ongeruste Japanse kok. Wat gebeurt er meer in de wereld? De co-assistent bijvoorbeeld wordt geregeld seksueel lastiggevallen. Dit en meer zometeen bij Wakker Nederland... in ons prachtige programma Avondspits. Na het nos Journaal. blijf luisteren. Een compacte krant...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 Het kabinet gaat nog meer Libische tegoeden bevriezen. Minister De Jager zei na afloop van de ministerraad... dat de tegoeden worden bevoren van bijvoorbeeld de Libische Centrale Bank. Nederland trekt op dit punt één lijn met andere landen in de EU. En dat waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Gerrit Riemstra. De wolken die er nog zijn lossen voor het grootste deel op. Maar later in de avond en nacht trekken er nieuwe wolkenvelden over het land. Dat zijn overigens vooral hoge wolken...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 De temperatuur loopt morgen op naar 10 graden op de wadden... tot 15 plaatselijk in het zuiden van het land. En het voelt echt wel wat lenteachtig aan. Zondag is het voornamelijk bewolkt. Dan kan het ook af en toe wat regenen. Na zondag is er eerst nog veel bewolking en kans op wat regen... maar daarna zonnige periode en droog. En het blijft zacht met een graad of 13. ABB verkeersinformatie. Er staat in totaal 70 kilometer file. Op de wegen rond Breda en Gorkum is er veel vertraging na een ongeluk op de A27 bij Gorkum. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Bodegraven en Gouda staat 4 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. De A27 van Breda naar Gorkum is dicht bij de brug bij Gorkum na een ongeluk met drie vrachtwagens. Verkeer richting Utrecht en Gorkum kan omrijden via de A16. Er staat daar ook een file op de A27, Utrecht-Breda... voor de brug bij Gorkum, 5 kilometer. Op de A59, Osrichting-Zonzeel... staat tussen Waspik en Te Heide een file van 12 kilometer na een ongeluk. De weg is tussen Te Heide en Knopend-Zonzeel dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Alex de Vries. Sociale media. Heel erg handig voor incassobureaus op jacht naar wanbetalers. En kwart co-assistenten wordt seksueel lastiggevallen gevallen in het ziekenhuis. Een hele goedenavond. We zijn er dankzij onze leden elke werkdag op Radio 1. En dan zijn we ook verschrikkelijk trots op. Vooral op onze leden natuurlijk. En dan Japan. Het laatste nieuws heeft u zojuist gehoord. Chefkok Hosada van het Japans restaurant Kobe in Amsterdam is zeer aangedaan. Hij heeft een vriend in Japan, waar hij sinds de aardbeving geen contact meer mee heeft kunnen krijgen en dat vertelde hij aan onze verslaggever Martine Verhoef. And so on uh TV is showing so that one so, CNN and bbc one, en so and that's the uh, the videos ridiculous. I cannot believe it. like you know, science fiction film and so and I feel so bad. but that means you know so feel sorry for for Japanese people. I'm ik ben Javnis, maar het is something different. En een oude vriend is in from Ishinomaki, which is from that stretch uh, area. Ja, ik ben een beetje worried over hem. U zegt, ik heb een vriend uit uh, het gebied daar, en uh, u maakt zich zorgen om hem. U zegt, u bent about over hem. you je contact met hem? Ik probeer hem zo veel and overal, mijn vriend en mijn familie en mijn neef, iedereen doesn't work uh, do you follow the news the whole day yeah all day I did it but there's a, a most so of old uh, repeating so much I try to uh, concentrate, uh, concentrate to concentrate watch do you uh, consider um, closing the the restaurant to follow it or are you? So, I don't think so no. work is work. also I uh, left Japan I'm living here in Netherlands you see I have a task here to do that yeah everybody own ja, na, na deze bescheiden tsunami van onbegrijpelijke taal... praat ik nu met Evert Waterlander van Optimix Vermogensbeheer over de beurzen. Goedenavond, Evert. Goedenavond, Alex. Heeft die verschrikkelijke aardbeving ook de beurs van Tokio de Nikkei-index, flink laten schudden? Nou, zeker in het laatste uur van de handel kon men erop reageren... en is uh, ja. uh, met een min 1,7 uh, afgesloten. En de volle omvang van de schade en de mm -hmm. gevolgen zijn uh, in dat opzicht nog niet eens duidelijk. Nee, maandag, wat gaat er dan gebeuren op, op de beurs? Nou, ik denk dat uh, deze aardbeving, uh, ja, dat, die dreunt door. En dat is letterlijk en figuurlijk. Uh, mm -hmm. Er zijn nog naschokken en we hebben geen zicht op uh, wat, wat echt de gevolgen zijn... ook economisch gezien. Mm -hmm. Maar de beurs zelf... die is al enige tijd uh, in kommen en kwelfase. Die is toch al een maand aan het dalen. De cijfers zijn uh, vaker tegenvallend. Europese leiders moeten beslissingen nemen over de schuldenpositie. China die laat ietsjes hapering in de economische groei Maar zien. toch even, de AIX die daalde vandaag toch bijna een procent aan 359 punten. Maar echte paniek kun je het noemen, hè? zeker als je de, de crisis in het Midden-Oosten bij optelt. Klopt, hè? Dus, dus we, we dalen al een maand, maar mm. deze dag was geen paniekdag. Nee. Hoe was de reactie op de aardbeving eh, op, de, op de Amerikaanse beurzen? Nou, op dit moment staat hij nog in de plus, dus dat lijkt een uh, hele beheerste reactie te zijn. Ja, en er waren ook wat macrocijfertjes hè, bij onze Amerikaanse vrienden. Ja, die macrocijfers vielen wat tegen, maar ik denk dat de plus vooral verklaard moet worden omdat de olieprijsstijging even over is. We, we kunnen zelfs deze dag een kleine daling zien en ik denk dat dat vooral de, de bijdrage aan de plus is. Uh -huh. En dat men de tegenvallers wijt aan juist de stijging van de olieprijs de afgelopen periode. Ja, heel kort nog het consumentenvertrouwen, die cijfers vandaag in, in de VS. Vielen je nou erg tegen? Ja, die vielen inderdaad tegen. En ik denk dat daar ook met name de olieprijs een rol speelt. Want die vertaalt zich vrijwel direct voor alle consumenten aan de pomp in hogere kosten. En um, tot slot, die EU-leiders, je had het net al over. Als die bij elkaar komen, worden beleggers meestal wat onrustig. Zeker als het om Portugal en Griekenland gaat, heel kort nog. Ja, nou, men verwacht dat uh, daar wel een keer wat moet gaan gebeuren. Want bij die bijeenkomst van de EU-leiders is ook ECB-president uh, Trichet mm -hmm. aanwezig. Ja. En ja, iedereen weet dat er wat moet gebeuren. De speculatie dat er in Europa wat moet gebeuren, wel of niet, afboeken op Griekse schulden. Ja, ja die begint alleen maar te groeien. Dus het is zaak dat er gehandeld gaat worden. En aangezien we nu in het weekend zitten en de beurzen dicht is, is dat altijd het moment dat de beslissingen vallen. Evert Waterlander van Optimix, ik dankjewel. dank wel. Graag gedaan. Ja, Wakker Nederland is ook op Twitter te volgen, Apenstraatje, Avondspits, WNL. En over sociale media gesproken, een openbaar berichtje op Facebook... dat je je rekening moet betalen. Dat lijkt een slimme oplossing van in bureaus. Maar mag het ook. We stellen die vraag zo aan iemand die het kan weten. Dit is Radio 1. De Algemene Onderwijsbond ziet niets in het plan van het kabinet... om goed presterende leraren een prestatiebeloning te geven. Het kabinet wil zo het onderwijs in ons land verbeteren. Iets wat tenslotte al jaren heel normaal is in het bedrijfsleven. De onderwijsraad op zijn buurt die adviseert om de beste 5% leraren... een bonus te geven van 2500 euro per jaar. En één dag de tijd om zich verder te bekwamen of in te zetten voor hun school. Wat vinden de leraren er zelf van? Onze verslaggever Wiege Hemmer dookt de lerarenkamer in. Het is pauze. Pauze voor de leerlingen. En dus ook pauze voor de docenten op het Scala College in Alphen aan de Rijn. Een school voor HAVO en VMBO-onderwijs. Uh, beste mensen, so, ik heb een mailtje gestuurd. Dit is Wiever. Hallo. Uh, Op die excellente toestand. Dus, ja. uh... Mevrouw, uh, deze meneer, wat denkt u? Komt hij daarvoor in aanmerking? Voor wat extra salaris? Voor mij komt elke leraar in aanmerking voor een extra beloning. Want ik vind dat we ontzettend hard werken in het onderwijs. En ik vind dat het heel moeilijk in te schatten is wanneer excellentie begint en waar het ophoudt. Ja. Meneer? Belachelijk. Oh. Ja, ik vind het helemaal een waanzinnig idee. Je zit helemaal niet te wachten op extra salaris? Nou, extra salaris voor iedereen. Zoals deze mevrouw hier naast me zegt. Ja, daar kan ik me wel in vinden natuurlijk. Dat, maar daar kan iedereen zich in vinden. Het klinkt heel solidair. Ja, natuurlijk. Maar omdat je, als je onderscheid gaat maken tussen, tussen wat hij gaat verdienen en ik gaat verdienen... Dat gebeurt overal. Natuurlijk heb je goede en slechte leraren, maar hoe ga je dat bepalen? Wie geef je dat in handen? Ga je dat op basis doen van examenresultaten of uh, gemiddeld wat leerlingen gewoon door het jaar halen? Tegenstanders die zeggen ja, maar nu. Bijvoorbeeld aan deze tafel zitten die leraren en de onderwijsassistenten... nog gezellig met elkaar een kopje koffie te drinken of wat dan ook. Maar straks is het haat en nijd. Nou, haat en nijd zal het niet heel gauw worden. Maar op het moment dat jij in een beter blaadje staat bij een directie of bij een bestuur... dan heb je dus meer kans om een hoger salaris te gaan verdienen. staat u op dit moment op dat blaadje? Ik denk dat ik niet heel slecht sta, maar het kan altijd... Het is belangrijk om te weten, lijkt me. Nou, ja, het kan altijd beter. En op het moment dat je dertig keer uh, weer extra langskomt en nog weer een praatje maakt... dan uh, ben ik bang dat meer dat soort dingen doorslaggevend... Slijmen, zo klinkt het bijna. Bijvoorbeeld, ja. Dus ja, als je het goed kunt vinden met de directeur, dan sta je al op voorsprong. Die directeur zit nu naast me, Gonda Engberts. Uh, u krijgt het, als het straks wordt doorgevoerd, hè, die prestatiebeloning. Heel erg moeilijk. Ik denk dat dat wel wat bijvalt. Ja, ten eerste, wij doen hier niet aan vriendjespolitiek. Als er uh, benoemingen zijn of wat dan ook. Doe ik dat nooit alleen, maar er zijn altijd docenten bij betrokken. Het is wel goed, denk ik, om de kant uit te gaan om onderscheid te maken. Dat is in het bedrijfsleven ook zo. En we zijn natuurlijk toch nog zo in een schoolklimaat... dat je zegt, nou, de minder goede docenten, voor zover die er zouden zijn... maar die, die zijn er natuurlijk, die kun je eigenlijk niet... Uh, nou, ik wil ze niet straffen, of wat dan ook, maar... ja. Ontslag. Ja, maar dat zit zomaar niet zo simpel in Nederland, natuurlijk. En dat is wel een probleem, vind ik zelf. Dus de discussie zou eigenlijk verbreed moeten worden. Voor mij wel. Waar gaan we dit aan meten? Inzet? Hoezo inzet? Zoals dus een leraar eh, zich twintig uur per dag inzet in plaats van de gebruikelijke 10 uur, laat ik daarop houden. 20 uur per dag. Er zijn de docenten die dat voor elkaar krijgen. U kent ze. Dat we allemaal wel eens. Ja, dat hebben we allemaal wel eens. Als je voor deze datum deze uh, punten moet inleveren. En je hebt schrijfopdrachten en je hebt zes eindexamenklassen. Dan heb je wel eens van die dagen. Dat gebeurt helaas wel eens. Dat is om vier uur s'nachts nachts uur? Per... Ja? ja, sowieso. En op basis daarvan zegt u nog steeds: ik heb een fantastisch beroep. Het is geweldig, tuurlijk. Je moet een tik van de molen hebben gehad, wil je een docent oh. af en toe. Ja, hebt u ook zo'n tik van de molen? Wanneer was dat dat u die tik van de molen kreeg, mevrouw? Nou, ongeveer 18 jaar geleden. Ja? Hoe ging nee. dat? Ik ben er uh, via via ingerold, gewoon vanuit het bedrijfsleven. En ik, uh, ik heb nog nooit een leuker beroep gehad als het onderwijs. Dat moet ik er wel bij zeggen. Meneer, laatste woord is aan u. Het moet leuk blijven. Hoe zorgt u ervoor dat het leuk blijft hier? Uh, door een leuke sfeer in mijn klas te hebben. En, en, en door je va van je vak te houden en dat uit te dragen. Gewoon de manier waarop je voor je klas staat. Uh, maakt ook heel veel hoe leerlingen met jou omgaan en met je vak omgaan. U begint nou te stralen. En ik als gevolg daarvan natuurlijk ook. Nou, maar ik, Is hoorde, het dat? ik, hoorde, die maar ik hoorde de bel en ik, ik moet nu naar de volgende les. <laughs> Zoveel zin hebt <laughs> u in de volgende les. Ja, absoluut. Ja. En u geeft? Engels. En hoe gaat u straks beginnen die les? Weet u het al? Hello guys. Zijn we dan ook weer terug? <laughs> ja, toen. Ja, hello guys. Dat zeggen wij ook. In Amerika heeft een rechter bepaald dat in geen gebruik meer mogen maken van Facebook om bij hun cliënten geld te innen. Henk Keizer, goedenavond. Goedenavond. U bent directeur van GGN, een groot incassobureau hier in Nederland. Uh, doet u dit ook via het prikbord van een uh, Facebook-profiel... een berichtje achterlaten dat er nog uh, behoorlijk wat uh, geld betaald moet worden? We, wij maken absoluut gebruik van sociale media. En uh, daar vind ik ook niks mis mee. Uh, we, we doen het al tijdje aan het uitbreiden... om uh, sociale media nog meer in te zetten. Het is een manier... Om de, om de debiteuren te bereiken. De maar je debiteuren... hebt nog nooit een klacht gehad van privacy schending of zoiets? Nee, maar dat is ook wat je in de gaten moet houden. Je moet wel zorgen dat je de, de, uh, de privacywetgeving niet gaat overtreden. Dus, uh, maar het is, uh, mensen maken zichzelf bekend op, uh, op de social media. En uh, zolang je daar een één op één contact uh, op houdt. Um, is, is er in mijn zin helemaal niks mis dus met... Alle, de... Dus naar nou, vrienden op huis of zo van mensen stuurt toch niet het berichtje. Nee, laat je vrienden. We gaan geen hagel sturen. Uh. Mm -hmm. nee, je moet proberen, degene die op de sociale media uh, zelf uh, acteert, om die rechtstreeks te benaderen. Er staan, ja, heel, veel, er staan heel veel gegevens op. Hè. U doet uh, ook recherchewerk natuurlijk ja, op de sociale zeker. media. Ja, we, we, we, we, halen de, we halen de informatie vanaf, we, we zoeken er actief naar. En, en, en het is allemaal informatie die door, door de mensen zelf op. Uh, op het medium gezet is, hè, geplaatst is. Dus mensen die zich verstoppen voor u, die vindt u gewoon via uh, de sociale media, toch? Ook, ook. En het is ook, uh, ja, ik vind ook de, de discussie rond die sociale media in de Vereniging Staten een beetje vreemd. Hier ja. in Nederland, uh, Sintens, het innovatieplatform, gaat namens uh, de overheid alle MKB's langzaam te leren om vooral sociale media te gebruiken. Ja, het wordt, het wordt in Nederland gestimuleerd. En, uh, met de sociale media komen ook gegevens naar voren die wij kunnen Helder. gebruiken. En ik, ik vind daar niks mis mee. Als je de privacy maar waarborgt. Want dat is een keiharde eis die er aan ja, moet Dat doen. is een mooie uitspraak, directeur Henk Keijzer. We gaan meteen naar uw Facebookpagina. Dank, Dank u wel. Uwel. Dag. Dag. Je doet je best om een goede dokter te worden... terwijl aan alle kanten seksuele toespelingen worden gemaakt. Zo meteen hier over het harde leven van de co-assistent. Het is WNL op Radio 1 met Avondspits, maar nu eerst het andere zorgnieuws. De komende decennia zijn 450.000 extra mensen nodig... in de zorg om alle gepensioneerden te helpen. En iemand die daar heel slim op inspeelt is de 26-jarige Emile de Roy van Zuiderwijn. Nee, geen familie van, maar hij gelooft wel dat studenten dit gat kunnen gaan opvoelen, opvullen. In twee jaar tijd heeft hij 45 studenten in dienst die voor zijn thuiszorgservice hard werken. Welke pronk? Wat studeer jij? Ik studeer psychologie. En uh, wat maakt dit nou een leuke bijbaan? Dat je achter heel veel deuren komt die normaal, geslo normaal gesloten blijven eigenlijk. Nou, ik heb hiervoor bij een callcenter gewerkt en ik was echt wat commerciële, ik was het helemaal zat en uh, ja, elke keer maar suf bellen en dat ging echt nergens over. Dus ik wilde gewoon echt iets heel anders en dat werd thuiszorg. En het idee van billen moeten wassen? Ja, dat doe ik niet. Uh, we gaan naar mevrouw Simao en dat is een oudere dame en zij heeft een evenwichtstoornis waardoor ze gewoon heel moeilijk loopt, al heel lang eigenlijk. En uh, ja, ik kom daar nu al anderhalf jaar, denk ik, twee uur in de week... om gewoon een beetje te helpen met wat boodschapjes... Het planten water geven. Nou, allemaal dat soort dingen. Hallo. Hallo. Hallo. Ik heb iemand meegenomen. Ja, had je, had je al gegeven. Ja, precies. <lacht> Dag mevrouw. Ja, prossimo. <lacht> nou. Zo, kom binnen. Hier wordt gewerkt. Wat, wat gaat zij voor u doen? <lacht> Kijk, die bloemen moeten weg... En hier staat nog iets, moet ook weg. En dan mag ze straks nieuwe vorm halen. En, nou ja. en, en de boodschappen. En dat is natuurlijk toch ook wel een aardige pluk. Maar eerst maar eens die plant in het water zetten. Ja, die krijgt elke week een badje. Het, uh, het wordt helemaal gerund door uh, jongeren, dus door studenten. Dus we zijn een hele platte organisatie. Emiel de Roy van Zijdewijn. Van Thuiszorg Emiel. Uh, Emiel.nu. Bij thuiszorg dan denk ik dat moet worden aanbesteed. En voor een aanbesteding moet je een hele grote organisatie zijn. En dan krijg je een kip en een ei verhaal. Ja, dat is ontzettend lastig om als uh, nieuwe beginnende organisatie eigenlijk een, een weg te kunnen vinden in de, in de gevestigde uh, uh, orde of situatie. of uh, ja, uh, de, Daar zijn er gewoon een aantal grote partijen die hier de markt in handen hebben. En dan is het erg... Uh, lastig om als, als starter eigenlijk daartussen te komen. Dus moeten al die patiënten of cliënten, ik weet niet, wat, je, wat noemen jullie? Uh, wij noemen het cliënten, ja. Cliënten. Moeten al die cliënten u uit eigen zak gaan betalen? Uh, sommige klanten betalen ons uit eigen zak, maar heel veel klanten uh, die betalen ons via een persoonsgebonden budget. En eigenlijk al die mensen die niet zo'n budget kunnen uh, uh, voeren, omdat die administratie zo complex is, uh, ja, die kunnen wij ook niet helpen. En dat is heel erg jammer. Ik denk dat we daardoor driekwart van de klanten eigenlijk niet uh, kunnen helpen. 1 plus een half karne melk. Gewoon één pak doen? Dat uh, is een half pak. Een half pak? Ja. Een half liter? Ja. Oké, okay. dus een ja. kleinere dan normaal. Okay. Dus een kleinere dan normaal. Ja, dat is eigenlijk... Ja, straks komen we nog terug en dan ga ik nog even de planten doen allemaal. En dan uh, nog even de was vouwen en opruimen. Precies. En dan, uh, dan zit het er weer op. Dit jaar bent u genomineerd voor de titel Zorgheld... Uh, een van de, van de nominaties van het ministerie van VWS. De prijs is voor een uitzonderlijke bijdrage aan de zorg in Nederland. Wat, uh, wat doen jullie dat volgens VWS zo uitzonderlijk is? Nou, ik, ik denk dat dat ons wel redelijk lukt... is om het imago een beetje te veranderen. Uh, wij spreken gewoon een jonge doelgroep aan... om ook in de zorg te gaan werken. En dat is uh, op zich heel erg uniek... en dat is iets wat alle andere organisaties absoluut niet uh, lukt. Zijn de studenten wel te vertrouwen? Deze wel. Ja, van de rest weet ik het niet. Nee. Nee, want die ken ik niet. En komen ze op tijd? Komt zij op tijd? Ja. Je bloost ervan. Nou, daar valt mee hoor. Echt niet elke dag zoveel complimenten. Hè? Ja, zo komen jong en oud op een mooie manier bij elkaar. Deze bijdrage werd u aangeboden door onze verslaggeefster Martine Verhoef. En u kunt nog stemmen op de titelprijs Zorghelden op de website www.werkenaandezorg.nl. Co-assistenten. Veel van deze vrouwelijke geneeskundestudenten hebben het zwaar. Een kwart van de co-assistenten geeft aan te maken te hebben wel eens met de seksuele intimidatie. Een op de zeven daarvan is zelfs vijf of meer keer lastig gevallen. De boosdoeners, vooral medische specialisten en mannelijke co-assistenten. Het blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Ik praat erover met Josja Verbakel. Goedenavond. Goedenavond. U bent voorzitter van LOCA, de stichting Landelijk Overleg Co-assistenten. Herkent u dit beeld? Um, nou ja, we hebben het uh, vijf jaar geleden ook al eigenlijk gehoord hè, mm -hmm. dat, uh, dat, het, uh, dat het een probleem was. En ik vind het toch wel schokkend om te horen, om zo te, om te zien dat het eigenlijk de laatste vijf jaar niet verbeterd is. Nee, het beeld is nog even erg. Um, waarom, waarom komt het eigenlijk zoveel voor? Nou ja, je zou kunnen zeggen dat uh, de geneestemde studie kent natuurlijk veel vrouwen. Mm -hmm. um, en uh, een merendeel van de slachtoffers zijn uh, over het algemeen vrouwen. Mm -hmm. Maar daarnaast is het zo dat natuurlijk persoonlijk en lichamelijk contact... met, uh, ja, met, met docenten, artsen, patiënten en met elkaar natuurlijk ook... Uh, ja, dat, dat kenmerkt onze opleiding. En um, ja, je moet op elkaar oefenen en ja, je loopt daardoor meer risico op uh, ongewenst seksueel getint. Ja, het op elkaar oefenen zullen we niet al te letterlijk nemen. Even naar een richtlijn, die is vorig jaar opgesteld... Die ging vooral over hoe studenten onderling met elkaar moeten omgaan, de medische studenten. Maar niet hoe de bazen met hun artsleerlingen omgaan. Moet er niet een betere richtlijn komen? Met ook een klachtloket? Je hebt natuurlijk vele regelingen hoe je met die klachten kan omgaan. En er zijn ook vertrouwenspersonen voor. Je ziet dat de rol van de arts, dat dat eigenlijk toch wel een probleem is bij de co-assistenten. Want de co-assistenten worden beoordeeld door de artsen. Ik wil net zeggen, je wil afstuderen. Ja. Ja, die hebben dus een machtspositie. En uh, aan de andere kant ligt het probleem ook wel bij de co-assistenten zelf natuurlijk. Want wanneer is er eigenlijk sprake van seksuele intimidatie? En juist daarom is het belangrijk dat co-assistenten contact kunnen zoeken met een vertrouwenspersoon. Ja, u bent zelf een man. Heeft u er ook last van? Ik heb er geen last van, nee. Nee, ja, dat zegt genoeg, hè? Ja, dus uh, ik, ik moet zeggen, je hoort het ook niet, uh, uh, Ja, ik hoor het in mijn omgeving ook niet. Uh -huh. En dat betekent dus toch dat er een, een bepaald taboe heerst uh, om daarover te praten. Als het zo vaak voorkomt, dan zou je er toch wel eens over gehoord moeten hebben. Nee, um, in ieder geval is er genoeg werk voor jullie aan de winkel... voor de stichting Landelijk overleg Co-assistenten, lijkt me. Ja, zeker. Ja, het is voornamelijk belangrijk dat vertrouwenspersonen beter bekend zijn bij de studenten. Bijna alle faculteiten hebben inmiddels een vertrouwenspersoon, maar die bekendheid daarvan, hè, dat moet veel meer onder de aandacht goed, komen. Ja. En uh, zaken als uh, meer assertiv assertiviteitstrainingen, dat soort dingen... Ja, als dat uh, allemaal goed wordt doorgevoerd, dan, uh, dan zijn we al uh, een eind in de goede richting. Dankjewel Josje Verbakel. En dan is het tijd voor de vrijdagmiddagborrel bij WNL, de vrijmibo En uh, ja, die is vanmiddag bij de carrièrebeurs in de rij in Amsterdam. Meneer. Goeiedag. Waar gaat u met het bier naartoe? Nou, we hebben zo hard gewerkt vandaag dat uh, we wel vonden dat we een lekker biertje verdiend hadden. Ja, dit zijn uh, vier, eentje mee? vier biertjes. Nou, heel graag. Ja, dank u wel. Hier wordt carrière gemaakt of hebt u al een carrière? Uh, nou, ik, nee. Wij helpen andere mensen hun carrière een uh, stapje voorwaarts. Je pakt direct een kaartje langskomen. erbij. Ja, ja uh, om zich te laten inmeten voor een perfect zittend uh, maatshirt. Uh, waarmee je, je kansen op een sollicitatiegesprek uh, drastisch vergroot. Ze zeggen wel eens: kleding maakt de man. Kleding maakt de man, inderdaad. Ja, en dat is waarom wij hier staan. Dat iedereen ook de importance kan zien van hoe belangrijk het is om goed gekleed naar je sollicitatie te gaan. Je noemt het niet het belang, maar de importance. Het is ja. net even een stukje chicer. Nou nee, het is uh, ja, toevallig geen Engels woord. Maar het, ja, het is hier zo belangrijk dat je de eerste indruk... Dat de eerste indruk is gewoon wat, wat je maakt of kraakt. En ja, hier op de beurs proberen wij dat aan de, aan de mensen duidelijk te maken. En merendeel heeft het begrepen. Alleen er zijn altijd mensen bij die, die echt een, een maatshirt kunnen gebruiken. You only have one chance to make a first impression. Uh, dus prestatie is heel belangrijk. Ik zou uh, gaan voor een uh, mooi lichtblauw wit twill shirt. Uh, met een uh, cutaway kraag op. We hebben daar een leuk voorbeeld. Uh... Cutaway? Ja. Dat betekent een kraag naar achter. Ja, mooi naar achter weggesneden. Uh, dat een das ook uh, goed zichtbaar is. Mooi getailleerd. Heel belangrijk. Uh, ja, en, en, en de pasvorm. Het moet echt om het lijf groter zitten. Wanneer dacht u, ik ga iets met shirts doen? Nou, ik heb zelf vrij lange armen. Dus ik heb altijd het probleem gehad dat uh, ik leuke shirts zag in de winkel... die mij redelijk goed zaten. Uw probleem was lange armen? Mijn probleem was mijn lange armen. Waardoor de manchet nou ergens tussen mijn elleboog. Relatief elf gezien een klein probleem, zou ik zeggen. De, de, nee... Nee, nee, dat is een verschrikkelijk probleem. Dus ik ben zelf heel erg vertrouwd met, met maatwerk. Ik vond het wel altijd erg prijzig, 120, 130 euro voor een shirt. Dus ik dacht, dat moet, dat moet anders kunnen. En dat heeft mij en mijn compagnon op het idee gezet om uh, um het op deze manier te doen. Die shirts, worden die nou gemaakt in ons land of ergens in China, Taiwan? Nee, nee, nee die worden inderdaad in, in Azië vervaardigd. En wij produceren in, in Hongkong. leeftijd uh, levertijd is vier weken. Nou hebben we het zo partous over Azië. Ja. Nou, dan moet ik vandaag natuurlijk ook denken aan Japan. Ja, ik heb het vernomen. Nou, wij zijn hier de hele dag uh, druk geweest op de beurs. Maar ik heb inderdaad gehoord dat daar een verschrikkelijke aardbeving is, uh, is geweest. Uh, maar nog niet de kans gehad met alle drukte om de, uh, ja, de details in het nieuws uh, uh, over deze ramp uh, mee te krijgen. U leeft dus eigenlijk een beetje afgesloten van de werkelijkheid. Van 8 uur vanochtend tot 6 uur vandaag is dat het geval. En straks uh, in de auto terug zou ik zeker niet verzaken om Radio 1 aan te zetten. Om uh, ja, de details uh, van wat er allemaal in de wereld is gebeurd vandaag uh, tot mij te nemen. Maar nu, nu telt het Slim Fit shirt. Nu nog telt het Slim Fit shirt. Exacte man. <laughs> en proosten. Hey, cheers. Ik zie hier uh, op de carrièrebeurs uh, een, een vrouw met een biertje. En twee mannen die denken misschien wel, ja wacht eens even, we moeten straks nog rijden. Um, nou, we gaan nu rijden in onze auto in ieder geval, hoor. Ja, Want hier staat inderdaad zo'n fantastisch mooie raceauto van de TU Delft. Wat kan ik daarmee racen? Oké, okay. maar waar? Um, we gaan altijd naar de evenementen van de competitie. En dat is in Engeland op het circuit van Silverstone. En in Duitsland op het circuit van uh, Hockenheim. U bent een beta-man, hè? Uh, ja, deels wel, ja. Grotendeels wel. Is dit uw vriendin? Nee. Moet u mij eens duidelijk maken. Wat is er aantrekkelijk aan een beta-man? <laughs> Uh, ja, ze zijn heel, heel slim en arrogant, maar dat is soms ook wel leuk. U valt op arrogantie? Die mannen zijn het. Ja. Betekent dat ook dat elke alfaman per definitie afvalt bij u? Ja, gelijk. Ja, je hoort ons verslaggever wie maar die nog wel een beetje moet leren drinken, dat wel. En uh, ja, tot zover Avondspits. Straks op deze zender professor Brans met boeken. Joost Zwageman is daarin de gast. En kunsthistoricus Rudy Fuchs. Maandagavond zijn we natuurlijk terug met Avondspits op deze zender. Maandagochtend om 7 uur zie ik u graag zelf terug op Nederland 1 bij Ochtendspits. Ik wens u een fijn weekenden. Wij gaan aan de sushi. En een fijne avond. Bye bye.